Oh, ik moet met jou praten. Koos. Wat is er? Je trekt me in gezicht, zeg. Wat is er aan de hand? De pleuris is uitgebroken, Onno. Een anonieme brief over jou. Over mij? Ja. Was jij in 67 op Cuba? Ja. En nam jij daar deel aan een revolutieconferentie met Fidel Castro en andere communisten? Ja, en? Denk jij nou werkelijk dat je met zo'n feit in je biografie op defensie kunt gaan zitten... Waarom heb je dat voor mij verzwegen? Ik heb er niks verzwegen, ik, ik heb er eenvoudig nooit meer aan gedacht. Het is veertien is jaar geleden, man. Voor mij was het een mal-incident dat niks te betekenen had. Hoe naïef ben je nou eigenlijk, Ono? Weet jij wel wat je de partij hebt aangedaan? De hele formatie staat nu misschien op losse schroeven, verdomme nog aan toe. Ja, ik koos, ik heb niks te verbergen. Zijn partijgenoten waren weliswaar bereid Onno te geloven dat hij eigenlijk alleen als begeleider van wat later zijn vrouw zou worden naar Cuba was gegaan. En door een misverstand op de deelnemerslijst van de brisante conferentie was beland. Maar dat veranderde niets. Onno was voor een hoog politiek ambt ongeschikt geworden. Vrijwillige terugtrekking was het enige dat overbleef. Toen hij s'avonds thuis kwam, rinkelde de telefoon al. En hij bereidde zich erop voor de eerste persverklaring af te moeten geven. Christ. Bent u de heer Onno Christ? Ja, met wie spreek ik. Christ, dit is het hoofdbureau van politie in Amsterdam. Het spijt ons, maar u moet u voorbereiden op een schokkend bericht. W wat is er dan gebeurd? Wat, wat is er gebeurd? Het is bij ons bekend dat mevrouw Helge Hartman uw vriendin is. Ja, het is daarmee. Gelopen nacht iets zeer ernstigs overkomen. Oh, meneer Christ, bent u daar nog? Uh, is ze dood? Ja, meneer Christ. Is ze echt dood? Ja, meneer Christ. Hoe? Zegt u het alsjeblieft. Zegt hoe nu? Wat is er? Zegt u het alsjeblieft, wat is er gebeurd? Helga was de nacht ervoor, toen ze na de late bioscoopvoorstelling thuis kwam, overvallen. ...en meedogenloos met een mes bewerkt. Huh? Een verslaafde, vermoedelijk. Huh? Hij had haar woning doorzocht... ...de telefoonkabel doorgesneden... ...en haar aan haar lot overgelaten. Toen ze de volgende ochtend gevonden werd... ...was ze al doodgebloed. Beste Max... ...wij zullen elkaar vermoedelijk niet weer zien. Ik ga weg, ik kom niet terug... En over de rand geduwd. Hij die ik was bestaat niet meer. Max, mijn leven is niet denkbaar zonder het jouwe. Maar hoeveel wij ook besproken hebben, het wezenlijke bleef toch altijd verzwegen. Ik niets vergeten en ik zal ook niet vergeten. De herinnering aan onze vriendschap zal tot aan mijn laatste snik bij mij blijven. Een week na Helga's begrafenis kregen Max, Sophia en Quinten elk een brief van Onno, Die zij gelijktijdig lazen aan de ontbijttafel op het balkon. Lieve Sophia, Max zal u mijn brief laten lezen waarin staat dat ik ga verdwijnen. Zoals het nu met mij gesteld is, ben ik ongeschikt geworden voor iedere sociale band. Ada's lot heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Ik wilde dat ik het vermogen had om uiting te geven aan mijn gevoelens, maar dat kan ik niet. Laat ik het zo zeggen, ik ben u in een aantal opzichten dankbaarder dan mijn eigen moeder voor dat wat u gedaan heeft en doet. Ada is vlees van uw vlees... mochten er beslissingen over haar genomen worden... dan heeft u vanzelfsprekend het laatste woord. Ach, ja. Wil je ons jouw brief voorlezen, Quinten? Ja. Mijn lieve Quinten... kun je je voorstellen... Dat ik er plotseling niet meer tegen kan. Misschien had je dat niet van mij verwacht. En misschien vind je het lullig van me. Maar ik kan er niets aan doen. Nooit ben ik een echte vader voor je geweest. Dus in zoverre zul je mij nauwelijks missen. Vergeef mij en zoek mij niet. Want je zult me niet vinden. Drie jaar verstreken. Onno bleef daadwerkelijk weg. Op groot rechteren ging alles verder zoals eerst. Quinten zette zijn vreemde, eigenaardige leven voort... maar om zich heen voelde hij de afwezigheid van zijn vader veel sterker dan hij ooit zijn aanwezigheid had gevoeld. Dat hij hem nooit meer zou zien was voor Quinten net zo onmogelijk als het idee dat de zon de volgende dag niet meer op zou komen. Max werd volledig in beslag genomen door zijn werk in de sterrenwacht... En Sophia was de enige die Ada regelmatig in het verpleeghuis bezocht. Op een dag liet ze Max weten dat de artsen bij Ada baarmoederkanker hadden gediagnosticeerd. Gezamenlijk reden ze naar het verpleeghuis.